Uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse boeren hebben voor een recordbedrag geëxporteerd. Er is vorig jaar voor 85 miljard euro aan agrarische producten en technologie verkocht. Dat is 4,5 procent meer dan een jaar daarvoor. De uitvoer was niet eerder zo groot en het is de grootste stijging sinds 2011. Wereldwijd exporteert alleen de VS meer. Ondanks het embargo van Rusland konden volgens het ministerie van Economische Zaken goede resultaten worden geboekt... doordat er nieuwe markten werden aangeboord... Gedoeld wordt onder meer op de export van uien naar Indonesië en paprika's naar China. Ook de export van landbouwmaterialen en technologie steeg naar 9 miljard euro. De Chinese economie is het afgelopen jaar met 6,7 gegroeid. Dat is de laagste groei in 26 jaar, zegt het Chinese Bureau voor de Statistiek. China streeft ook naar een groei tussen de 6 en 7 procent. De regering wil dat de economie van het land minder leunt op investeringen en handel... en afhankelijker wordt van consumentenbestedingen. De cijfers die China publiceert over de economische groei worden vaak bekritiseerd. Peking zou ze te rooskleurig voorstellen. Het aantal gemengde huwelijken in Nederland is de laatste jaren vrij stabiel gebleven. Volgens het CBS ligt het aantal rond de 1 op de 10. Ook het aantal Nederlanders dat samenwoont met iemand met een migratieachtergrond is amper veranderd. Mannen en vrouwen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zoeken meestal een partner met dezelfde achtergrond. Ook trouwen ze bijna altijd. Het kan het integratieproces vertragen, stelt het CBS. Het eerder onderzoek blijkt namelijk dat kinderen van niet-westerse gemengde stellen een hogere cito halen. Aankomend president Trump zegt dat hij de eenheid in de Verenigde Staten wil herstellen. Dat was de kern van een korte toespraak na afloop van het inauguratieconcert in Washington. Later vandaag wordt Trump beëdigd als president. De ceremonie begint om half zes Nederlandse tijd. Het weer in het midden en zuiden opklaringen en daar vriest het nog licht in het noordoosten. Bewolking vanmiddag wordt het maximaal 4 graden. Dit weekend verandert er weinig, al wordt het vanaf zondag waarschijnlijk zonniger. Dit was Dennis. ZFM: Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad staan een paar files, ze leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Evedingen 6 kilometer. Dat heeft te maken met de afgesloten spitstrook op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Lexmond en Houten staat daardoor ook weer 4 kilometer file. Er zijn problemen met de camera's die de spitstrook in de gaten moeten houden. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 Noord richting de A10 Zuid... ...staat tussen Zeeburg en Buitenveldert 6 kilometer. A12 richting Den Haag voor het Maliveld 2. En op de N235 richting Amsterdam... ...staat tussen Purmerend Zuid en Watergang 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 CFM Jazz. We zijn begonnen met Waldeck, Make My Day. De volgende nummer is van Parker, Parker Millsap, Jealous Son het album The Very Last Day. Jealous son, he walks right in, like the place belongs to him. Steers you from my arms again, he'll be back. But all oh, my please fall Something he can't take Long before the morning wakes The smile your mouth And moonlight makes Hidden from Apollo Het eerste nummer draaide ik al nummer van Nieuw Standard Jazz Orchestra van het album Waltz About Nothing. Dit is het volgende nummer Spring and Fall. Dus, spring en fall. Nou ja, hopelijk gaan we een beetje richting de spring. We hebben eigenlijk nog wel twee of drie maanden. Een beetje winter eh, voor de boeg. En de aankomende week wordt het ook wel heftig, lopen we? We gaan verder met Hozier, Like real people do. Bring it back to me. Crazy.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 Barcelona van George Ezra en daarvoor Shape of You van Ed Sheeran. Ed Sheeran die afgelopen week dus ook weer twee nieuwe nummers heeft uitgebracht. Dit was een wat ouder nummer. We gaan door met Woldak. Why did we fire the gun? Waldeck dus. Met het nieuwe album Ballroom Story. Het volgende nummer is Machio Varroco. Construir um shopping sete No meio da minha memória Aterraram os guaiamos Apagaram minha história Hoje parece mentir Tinha um pé de frutapão ali naquele deserto de dar dor no coração Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá Tinha coqueiro no mato, tinha cajá, agora tem condomínio lá Eddie Harris. Met uh, het nummer Exodus. Eddie Harris heb ik uh, natuurlijk wel vaker gedraaid. Uh, wat, uh, lekker. Sucks. En we gaan verder met uh, het nummer van Gerdunur. Avalanche. Of Dreams. Van het album Stronger. Nieuw, nieuw album. BFM Jazz. Het laatste nummer dat we gaan draaien is van John Legend. Release.